9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Ibo Buruma, die volgende week als raadsheer begint bij de Hoge Raad... heeft zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. In NRC Handelsblad zegt Buruma dat hij wil voorkomen... dat de PVV-aanhang geen vertrouwen heeft in zijn rechtspraak. Direct na zijn voordracht dit voorjaar was er veel kritiek uit de PVV. De partij had het Buruma kwalijk genomen dat hij forse kritiek had op Wilders... die hij meer of meer met Mussolini vergeleek. Maar Buruma wilde toen zijn lidmaatschap niet opzeggen omdat men dan zou denken dat er was gezwicht voor politieke druk. In het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... zijn gisteravond de horens van een neushoorn gestolen. De dieven gingen met grof geweld te werk... en ramden een voorgevel en een deur in om bij de kop van een neushoorn te komen. De drie horens werden afgezaagd. De diefstal is volgens het museum het werk van een internationale bende. De horens worden in het oosten van Azië gebruikt als grondstof voor medicijnen... en voor seksueel opwekkende middelen... In verschillende Europese musea heeft de bende al toegeslagen. Interpol heeft musea voor de dieven gewaarschuwd. Het Openbaar Ministerie in Peru heeft 30 jaar cel geëist tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores, die vorig jaar dood werd gevonden in een hotelkamer in Lima. Het OM eist ook dat van der Sloot ruim 50.000 euro schadevergoeding betaalt... aan de ouders van Stefanie. Hoewel de eis nu bekend is, moet het proces officieel nog beginnen. In de wijk Ter Weide in Culemborg is extra politie ingezet nadat bij een man een raam was ingegooid. Na het incident gingen mensen de straat op en werd de sfeer gespannen. Door extra surveillance bleef het rustig, zegt de politie. Er zijn een langere tijd spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Culemborg. Dat leidde naar de jaarwisseling in 2010 tot rellen. Het weer, de dag begint droog. Al snel trekken vanuit het westen buien over het land, mogelijk met wat onweer. Later vanmiddag breekt in het westen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met twee mededelingen over het spoor. Want door een aanrijding hebben reizigers tussen Eindhoven en Venlo meer dan een uur vertraging. En vanwege een brandmelding rijden tussen Sittard en Heerlijk geen treinen. De vertraging daar is meer dan een uur. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Zaterdag 3 tot en met zondag 11 september presenteren diverse caravan- en campermerken de nieuwste modellen tijdens Dordrecht Open. Het kampeerevenement van het jaar op twee locaties in Dordrecht. Ga voor meer informatie naar dordrechtopen.nl en dit weekend komen in Nijmegen de middeleeuwen tot leven. Bezoek het Gebroeders van Limburg Festival met dans en muziek, ridders en jongvrouwen, soldaten en kanonnen, middeleeuwse markt en spectaculaire optocht. Kijk voor meer info en het programma van het grootste middeleeuwse festival van Nederland op gebroedersvanlimburgfestival.nl. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl Dat was het weg in Eigen Land. Dit is Radio 1. Tros nieuwsshow. Presentatie Peter De Wie en Mieke van der Wij. 3,5 minuut over 9. Welkom bij het eerste volledige uur van de Nieuwsshow. Ik zal u vertellen wat we daarin gaan doen... Over een klein kwartier vertelt Dave Soetmuller... alles wat u altijd al wilde weten over het fenomeen scherpschutters. We gaan er maar vanuit dat u dat wilde weten. Want deze dagen komen ze vaak aan bod en u hoort erover gesproken worden... vooral met eh, Libië in het achterhoofd. Daarna stelt Francisco van Joden kanttekeningen... bij de weerbaarheid van Apple na het vertrek van Steve Jobs... die het bedrijf toch een aura van onaantastbaarheid gaf. Om kwart voor tien aandacht voor een nieuw middel tegen diabetes. Waarbij patiënten nog maar één keer in de week in plaats van dagelijks hoeven te gaan prikken. Maar we beginnen met schrijnende armoede. Ja, nou ja, schrijnende armoede. Uh, qua economische groei en werkgelegenheid behoort Nederland tot de beste van Europa. Maar die schrijnende armoede duidt op een uh, de keerzijde van dat uh, succesverhaal. Het rechterkabinet maakte gisteren uh, bekend dat het geld gaat sluizen van de hogere naar de lagere inkomens... Hè, geld van de kinderbijslag, dat de koopkracht overeind moet houden. En eh, er zijn ook veel mensen die vinden dat dat hard nodig is... want er zijn honderdduizenden mensen... die maar van het ene het tijdelijke contract naar het andere huppelen... en die nauwelijks voor hun rechten durven op te komen. Want voor jou, tien anderen. Willen we eigenlijk wel een samenleving... met zulke extreme inkomensverschillen en permanente onzekerheid? Over deze werkende armen schreef schrijver en journalist... Wil Tinnemans het boek... En dat heet dus inderdaad voor jou zien anderen. Goedemorgen, ja. meneer Tinnemans. Goedemorgen. Ja, het komt wel goed uit hè, dat dat boek nu net, uh, net verschijnt. Nu er net uh, toch ook wat meer aandacht is voor de, de, de armeren in, uh, in onze samenleving. Jawel, je zou kunnen zeggen dat er een bombardement aan aanleidingen is, zo ongeveer permanent, om uh, met zo'n boek te komen. Want het is, een, het is echt een vergeten groep. We hebben het over een substantiële groep mensen, enkele honderdduizenden... Die, eh, je zou kunnen zeggen, het slachtoffer zijn van eh, de welvaart van alle anderen. We hebben nog nooit zo'n zo grote groep mensen gehad in deze samenleving... die profiteert van de, van de welvaart die de we mensen z'n allen opgebouwd hebben eh, na de oorlog. Maar dat is de kosten gegaan van een relatief kleine groep die daar de prijs voor betaalt. Zij zijn degene die de flexibilis flexibilisering klein van de arbeidsmarkt die groep die bestaat uit, dat hangt natuurlijk altijd weer af... van wie je mm -hmm. wel en niet meeregelt, alle rekenmodellen... maar het komt zo ongeveer neer op, op 280.000 tot 320.000 mensen... En daar, daar zijn de geleerden het over eens van het Centraal Bureau... voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau... en allerlei universiteiten. En die mensen die hebben dan ook weer partners en kinderen. Dus als je die erbij telt, dan heb je het over 600.000 Nederlanders... die in een situatie leven van hard werken... onder vaak extreem zware omstandigheden. Dus eh, nachtwerk, avondwerk, eh, in de schoonmaak, transport, catering... noem maar op, dat soort werk, thuiszorg, veel tillen, giftige dampen inademen... En daar, bijzonder weinig voor betaald krijgen. Zou je zeggen, hoe kan dat? We leven toch in een, in een land waar, waar we cao's kennen... en een wettelijk minimumloon enzovoort. Dat is ook zo. Maar we hebben zoveel um, gewiekste methoden ontworpen... in de loop van de tijd om die te ontwijken... dat minimumloon en die cao's. Geeft u eens een voorbeeld? Nou, mensen kunnen via een uitzendbureau uh, uh, aan het werk zijn. En dan komen ze al niet meer in aanmerking voor alle uh, CAO-maatregelen. Uh, en gedachten die er in de loop van de tijd ontworpen zijn. om mensen wat zekerheid te bieden. en, en goede arbeidsomstandigheden en een goed loon. He, ze werken tegen veel lager. Nu heeft, hebben die uitzendbureaus zelf weer een CAO. waar je onder bepaalde omstandigheden voor een aanmerking kunt komen. Die is alweer slechter dan de cao van de, van de omstandigheden waar ze in werken. Stel, je gaat in een gemeentehuis werken. Dan heeft de gemeente heeft natuurlijk een cao voor ambtenaren. Maar dan kom je niet voor een aanmerking als je daar aan de balie als portier zit. Want je werkt bij een beveiligingsbedrijf. En dat beveiligingsbedrijf heeft jou misschien wel via een uitzendbureau ingerust. Het is allemaal heel schimmig en heel onduidelijk. En tot 1999 hadden we een hele eenvoudige situatie. Je komt tijdelijk ergens aan het werk. En als dat één of twee keer gebeurd was... dan waren ze verplicht om je een contract aan te bieden. En dan kwam je gewoon in dienst. En dan kwam je ook in aanmerking voor alles wat er in zo'n bedrijf aanwezig was. Dus ook scholing en herom en bijscholing en sociale plannen... als er mensen ontslagen werden enzovoort. Dat is allemaal verdwenen. En je komt nu via zo'n beveiligings, zo groot beveiligingsbedrijf... of via een cateraar of via een, een, een schoonmaakbedrijf. Wat geldt dat in je salaris ongeveer, gezien. Nou, uh, uiteindelijk kan het een procent of twintig schelen. Wat, wat ook aanzienlijk is. Maar wat veel rampzaliger is voor die mensen... Ze komen is, er niet meer uit. Ze komen er bijna niet meer uit. Want vroeger kwam je dus inderdaad in aanmerking... voor die scholing en voor die andere uh, uh, arbeidsvoorwaarden... die er gecreëerd waren in zo'n CAO. Maar daar kom je nu niet voor in aanmerking. Dus je bent schoonmaker, je blijft schoonmaken. Je komt er nooit meer uit. U schrijft in, uh, in uw inleiding... Uh, uw eigen... Achtergrond. Mm -hmm. um, uw, uw, uw vader kwam uit een, een groot gezin, uit het, uit het zuiden van Nederland. Dus hij had alleen maar lagere school. Maar dat was een ander soort armoede. Omdat ja. er steeds de, de kans was en de hoop en het gebeurde ook op verbetering. En dat is eigenlijk het grote verschil met de ja. armen van nu. Ja. Die zitten in een positie en dat idee van het gaat iedere keer toch een stapje beter en hoger op de maatschappelijke ladder. Dat is weg, dat perspectief. Ja, met, met een geleerde sociologische term. De opwaartse sociale mobiliteit ja. is verdwenen. En dat, dat, is, dat is wel de motor van, van heel veel mensen altijd geweest. Hè? Ik heb het niet zo best, ik moet hard werken, ik verdien er niet zoveel mee. Maar mijn kinderen krijgen het beter. En nu, ook die motor is weggevallen. Want uh, steeds vaker zitten juist die mensen die lager opgeleiden... Uh, in omstandigheden waarin de kinderen het helemaal niet beter krijgen. Want er is heel weinig geld voor, ten eerste. En ten tweede zie je steeds meer dat... Um, uh, alles wat er aan potentie aanwezig was in de samenleving om zich te ontwikkelen via onderwijs, is er uitgehaald en hoger opgeleid teruggeplaatst. En de gaten die daardoor vielen op de arbeidsmarkt, die zijn gevuld door vooral immigratie. He, een deel van de banen is gewoon verdwenen, is naar de derde wereld gegaan, he, als we het hebben over productie en bedrijven en zo. En voor een ander deel zijn die arbeidsplaatsen opgevuld door immigranten. Dus aan de onderkant van, van de autochtone samenleving zou je kunnen zeggen... daar zijn mensen eh, meer en meer aangewezen op hun ja, beperkte vaardigheden... Op, op beperkte cognitieve vaardigheden, maar ook wat ze kunnen. Ja, de, u, u maakt ook de vergelijking met Amerika hè, in het ja. boek. Is er een groot verschil met de, het Amerikaanse fenomeen van de working poor? Voor die groep niet. Die groep die zit eh, zo langzamerhand in dezelfde omstandigheden als de working poor in de Verenigde Staten. In de Alleen Verenigde de is... Staten hebben ze dan toch twee of drie banen? Ja, dat is hier ook meer en meer aan de orde. Ja, En, en veel mensen... Dat is ook een van de grote problemen. Kijk, het, het, het inkomen is één probleem. Maar dat kun je nog wel... Uh, mensen kunnen toch wel de, vaak de eindjes aan elkaar knopen... als ze er een tweede baantje bij nemen... of uh, de partner gaat ook nog part-time werken. Afijn, zo, zo kun je nog wel wat rommelen. Uh, maar als je bijvoorbeeld in de supermarktbranche werkt... en je moet morgens tussen 8 en 11 werken... en s'avonds tussen 7 en 10 of tussen 6 en 9. En je weet dan ook nog een keer niet van tevoren... op welke dagen je welke uren moet werken. Dan wordt het heel moeilijk om een tweede baantje te nemen. Dus die, die, je, hebt, je hebt een parttime baan. Daar verdien je te weinig mee om van rond te komen. Je zou een tweede baantje moeten nemen. Maar dat kan niet, want het is onduidelijk wanneer je moet werken. En je hebt niet de rechten om... Um, op te eisen dat van tevoren, bijvoorbeeld een maand of twee maanden van tevoren, duidelijk moet zijn in welke rooster je zit. Nou, ja, Dat zijn allemaal hele ingewikkelde situaties. Die mensen zijn ook. Um, kijk, heb je jaren... veel met die mensen gesproken? Want dat blijkt hier wel ik een heb beetje zijn. Voor, ja, voor, voor mijn vorige boek heb ik. Um, um, dat heet Onzeker bestaan. Dat gaat eigenlijk over dezelfde groep, maar dat is meer een, een, het zichtbaar maken van die groep mensen. Wie zijn dat nou? Uh, onder wat voor omstandigheden werken en leven ze nou eigenlijk? Daarvoor heb ik heel uitputten met heel veel mensen. En wie zijn dat wie dat zijn? Ja, u zei dat boek ging over wie dat zijn. Dus... Ja, ja, over, over dus ja. mensen van vlees en bloed die, die um, tot, tot de working poor gerekend kunnen worden. Dus mensen in de schoonmaaksector, mensen in de transportsector, men, mensen in de beveiliging, in de catering uh, en dat soort. Um. Maar wat, wat, wat voor mij van groot belang is, het gaat eigenlijk om een groep mensen, een groep laag opgeleide in de samenleving, die niet alleen uh, in economisch opzicht de, de tol betaalt voor die welvarende samenleving die we met z'n allen hebben um, opgebouwd. Maar die ook politiek min of meer buitenspel staat. Uh, en je ziet daar een, een, een sociale onvrede groeien sinds de jaren 10-15, waar we ja, misschien wel een beetje bang voor moeten zijn, zo langzamerhand. En ik denk dat dat fenomeen als van, uh, populistische partijen heeft daar ook van alles mee te maken. Ja, in en, en ik denk dat dat uh, daar kun je misschien ook het begin leggen um, van deze ontwikkeling hè, bij de opkomst van Pim Fortuyn. Dat, dat, was, een, dat was een heel belangrijk moment. Uh, toen zag je dat die onvrede gekanaliseerd werd. Hij deed daar iets mee. Hij trok die mensen aan. Nou, in zekere zin is dat, is dat een geluk bij een ongeluk. Uh, Pinfantuin uh, werd vermoord. Uh, en je zag bij die, na die aanslag ook onmiddellijk een dreigende situatie in Den Haag. En later ook nog een keer uh, tijdens zijn begrafenis. Dat waren geen fijne omstandigheden die, die zich toen voordeden. Nou, die zijn gekanaliseerd zou je kunnen zeggen. Hè. We hebben daarna gezien dat de LPF die, die, die, die scoorde goed bij de verkiezingen. Werd zelfs opgenomen in de regering. Dat ze daar een, een, een beetje een op van gemaakt hebben, was fijn. Dat, uh, dat is dan weer jammer, maar dat accepteerde ook iedereen. Maar het was wel gekanaliseerd. Maar diezelfde groep mensen, een, een flink deel tenminste uit die groep, stemde daarna ook weer natuurlijk op, uh, op de PVV. Ook weer een populistische partij die roept: Wij komen voor jullie op, wij denken wel aan jullie. Want het is een, een groep mensen die relatief klein is. Hè? Het gaat om ongeveer een kwart van de bevolking met een lage opleiding en die aangewezen zijn op dit deel van de arbeidsmarkt. Dat was in de jaren zestig nog iets van 60 procent. Dat was een substantiële groep. De Partij van de Arbeid en, en, en het CDA, toen nog, toen nog aparte partijen, KVP en zo. Maar dat maakt niet uit. Die, die dreven daarop. Die dreven op de onvrede van die mensen. Die dreven op de belofte, wij zullen ervoor zorgen dat jullie het beter krijgen. En dat is ook gelukt. Die mensen stemden op hen. Ze hebben er ook voor gezorgd dat een substantieel deel van die mensen het beter kreeg. Maar er is een residu overgebleven. En, en dat relatief kleine deel is electoraal niet meer zo interessant. Want ja, dat zijn er zo weinig. Daar ga je als Partij van de Arbeid niet op richten. Je richt je liever op de middenklasse. Ze zijn een beetje vergeten. En nu om terug te komen bij mm -hmm. het begin. Het is heel goed dat Rutte hier eh, op dit moment aandacht aan besteedt. Ik denk dat Rutte ook erg gevoelig is voor eh, de signalen... die er uit heel Europa eigenlijk op ons afkomen. Hè. Kijk naar de rellen in, in Londen en andere Engelse steden. Kijk naar wat er in, in Duitsland gebeurt. Dat zijn natuurlijk angstige omstandigheden. En... Je kunt er niet heel veel aan doen, het is geen wiskunde. Je kunt niet zeggen, als je dit en dat bij elkaar optelt en vermenigvuldigt, komt er dat uit. Het gebeurt op onverwachte momenten. De aanleidingen zijn vaak onduidelijk. En soms doen die aanleidingen, of, of leiden dat soort gebeurtenissen tot niks. Er wordt iemand doodgeschoten in een wijk. Plotseling komt, komt de hele boel in opstand. En in andere gevallen gebeurt er helemaal niets. Nou, dat, dat heeft Rutte denk ik wel opgepikt, dat we dat niet moeten hebben. Want het enige wat je er wezenlijk aan kunt doen, is proberen die onzekerheid weg te nemen. Proberen. Iets meer eh, perspectief te bieden... Aan Mobiliteit, die daar gaat het toch uit ja, eigenlijk dat om? Ja. Dat, er, dat er gewoon weer een beweging is... dat je in ieder geval een of andere kant op kan? Dat er doorstroming komt op die arbeidsmarkt... en ja. dat, er, dat er gelegenheid komt voor die mensen... om nou ja, zich weer een plek te bevechten die de moeite waard is... die respect oplevert... en waar ze een fatsoenlijk inkomen mee kunnen verdienen. Ja. Dus er moet een soort rem op dat kapitalisme komen? Volgens ja, de... eigenlijk heeft het kapitalisme nieuwe remmen nodig. Het kapitalisme heeft, heeft ons, denk ik, heel veel welvaart gebracht. Voor het grootste deel van de bevolking geldt dat zeker. En voor een klein deel van de bevolking geldt dat niet. En we zijn, we zijn wel te ruim geworden in het, uh, in het uh, vrijheid laten aan ondernemers om te ondernemen. Zonder dat ze die verantwoordelijkheid die daar vroeger ook bij hoorde voor een rekening nemen. En zeggen, ja, maar we moeten er wel voor zorgen dat mensen die voor ons werken ook een fatsoenlijk inkomen hebben en er zichzelf van hun gezin van kunnen onderhouden. Ja, maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk of dat de verantwoordelijkheid is... van die werkgevers, want ja... Uh, het is dus de keus of die mensen aan het werk houden... of inderdaad lage lonen uh, landen. Je hebt daar verschillende manieren voor. Om dat af te Vroeger was het een verantwoordelijkheid voor werkgevers... die zelfs huizen bouwden exact. voor hun mensen. Die, die, ja. die kinderen van hun werknemers naar school lieten gaan... en daar beurzen voor, voor uh, uh, gaven. Dat is inderdaad verdwenen. Hè? Die, die manier, die structuur, die werkgemeenschap... die hebben wij niet meer. Nou, Dan heb je een paar mogelijkheden. We hebben een overheid die sociale normen stelt... en die ook handhaaft en die ook afdwingt. Die ervoor zorgt dat die ook nageleefd moeten worden... Worden. En dat betekent dat we niet de arbeidsinspectie moeten verkleinen... zoals recent gebeurd is in Nederland... maar dat we die juist moeten vergroten en versterken. En echt moeten toezien om het na, naleven van die normen en daar ook... Um uh, sancties daar moeten verbinden, dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is, en dat zien we ook gebeuren... dat mensen zichzelf organiseren en dat ze hun rechten gaan afdwingen. De schoonmakers hebben vorig jaar negen weken gestaakt. Die hebben daar loonsverhoging van 3,5% mee weten te bereiken. Negen weken achter elkaar, grote puin op Schiphol... op de stations in Amsterdam en Utrecht, dat weten we allemaal nog. Maar u weet ja? ook zelf hoe dat georganiseerd is. Dat kwam uiteindelijk niet uit die groep zelf. Juist wel, en dat is nou precies het verschil met het maar verleden. Dat zeggen die bonden die er uiteindelijk mee mee hebben gedaan. En die daar gewoon via een handig systeem natuurlijk met weinig nee, ik mensen. Ik heb me daarin verdiept. Dat is echt waar. Het is waar dat die vakbonden een andere manier van organiseren ja. uit Amerika geïmporteerd Organizing. hebben. Organizing. Om, ja, om ervoor te zorgen dat mensen zich ook bewust zijn van waar ze voor, voor vechten. Ja, maar dat betekent ook niet dat die groep dat zelf heeft gedaan. Dat hebben ze toch onder leiding gedaan van een vakbond nee, die nee. deze tactiek ja, voor ze bedacht niet. heeft? Dat was vroeger zo. Vroeger had je de vakbond, die was zaakwaarnemer voor deze groepen werknemers. Die nam het voor hen op. Die zorgde ervoor. Die vakbond, dat, dat die rechten verzilverd konden worden. Nu moeten mensen dat echt in hoge mate zelf doen. En er zit wel iemand bij van de vakbond die dat soort onderhandelingen begeleidt. Natuurlijk, hè, daar heb je ook ervaring voor nodig. Je moet weten dat je, dat je, wat je moet doen en dat je geen fouten maakt en dat je binnenhaalt waar, waar je uiteindelijk naar streeft. Maar dat doen ze uitermate uh, verstandig en ook op een manier die mensen het gevoel geeft dat ze het ook zelf bereikt hebben. Dat is denk ik heel belangrijk. Voor jou uh, tien anderen, dat is wat mensen vaak uh, te horen krijgen, hè? Dus daar doen we, dat, dat, dat, dat, dat boek heet zo omdat de mensen uh, ja, eigenlijk gedwongen zijn om altijd maar weer dit soort werk aan te nemen. Ze zijn nou, ontzettend vo kwetsbaar. Vooral geen grote bek op te zetten, toch? Dat, hè. De, de, de, zich gedijst houden, want uh, anders dan, uh, gaan we maar iets anders doen. Voor jou het anderen. De arbeidsmarkt is ruim genoeg. En dan hebben we nog altijd de immigratie waar we uit kunnen putten. We hebben nog altijd mensen die voorheen niet actief waren op de arbeidsmarkt... en die nu langzamerhand gedwongen worden door mm -hmm. regeringsbeleid... Uh, door overheidsbeleid om wel actief te worden... En we hebben natuurlijk scholieren en studenten die we nog in kunnen zetten. Dus voor jou tien anderen inderdaad. Jawel, maar die precies voor die studenten en die scholieren is het natuurlijk een andere kwestie. Want die doen hmm. dan even zo'n baantje en die weten nou als ik klaar ben met mijn studie, dan ga ik iets heel anders doen. Ja, nee, dat is zo. Maar ik wil maar ja. zeggen, uit alle hoeken en gaten ja. komen er mensen die jouw positie mogelijkerwijs kunnen overnemen. Jouw positie is zo wankel dat je bijna van de een op de andere dag eruit gegooid kunt worden. En dan komen er anderen in jouw plaats. Maar er is wel iets aan het veranderen. Wat dat betreft is er, is er perspectief ja. en, en hoop. Want uh, er, er zit natuurlijk een tekort aan te komen... juist uh, aan het onderste uh, segment op de arbeidsmarkt. Dus die mensen krijgen een veel sterkere positie. En die zullen we met z'n allen moeten uitbuiten. Dat geldt voor de overheid. Goed kijken wat er aan het gebeuren is... en proberen dat proces te begeleiden. Maar het geldt vooral voor die mensen zelf. Zorg ja. zorgt ervoor dat je die positie uitbuit... en dat je sterk bent uh, op die fronten waar je de komende jaren nodig bent. Ik vrees alleen dat ze dit boek niet gaan lezen. Nee, dus hij zal <laughs> toch dat organizing weer ja, uh, uh, uit de kast moeten ja, komen. Dank je wel. Schrijver en journalist Wil Tinnemans ging dus over zijn boek... voor jou tien anderen over de groeiende groep van werkende armen in ons land. Een uitgave van Nieuw Amsterdam ligt vanaf vandaag in de winkel. Meer informatie, teletekstpagina 260 en de website nieuwshop.nl Dank je wel, Wil Tinnemans. De opstandelingen in Libië hadden begin deze week de wind in de rug... en bestormden buitenzinnen van vreugde en drukgebarend. vooral naar de nieuwscamera's, het centrum van Tripoli. Maar ze hadden even geen rekening gehouden met de vaak onzichtbare scherpschutters uit het leger van Muammar Gaddafi. De scherpschutters gaan als enige binnen de krijgsmacht sollicite te werk en opereren net achter de Binnen een leger waar ook de wereld wordt opgekeken tegen die scherpschutters. Wie de krijgshistorie bestudeert, ziet dat bij elk conflict deze specialisten weer een belangrijke rol hebben. En dat weet ook Dave Soetmiller, wapendeskundige en veelgevraagde getuigendeskundige bij Rechtszaken. Goedemorgen. Goedemorgen. B bent u zelf uh, gefascineerd door wapens? Ik ben als jongetje van 12 in 52 begonnen met sportschieten en dat heeft me nooit meer losgelaten. Mm. Hoe komt u dan bij uw uh, fascinatie voor het begrip scherpschutter? Nou, dat is een deel, een stukje van het totale gebied waar ik interesse in heb. En de scherpschutter is eigenlijk iets die na de Eerste Wereldoorlog is weggezakt... in de Tweede Wereldoorlog weer een beetje opgepakt. De indoctrine was eigenlijk, we hebben zodanige bewapening... dat een scherpschutter is niet meer nodig. He, we kregen snelvuurwapens. Je gaf een riedel, schoten en iedereen ging in dekking. Klaar. En dan kon je als tegenpartij je verplaatsen of wat dan ook. Maar in Bosnië, of eigenlijk voormalig Joegoslavië... werd dus ook het Nederlandse leger met een fenomeen geconfronteerd... wat we eigenlijk helemaal vergeten waren. Schutters die op langere afstand terreur uh, veroorzaakten. En dat is dus nu weer de scherpschutter. En wat is die langere afstand? Daar in, uh, in Bosnië-Herzegovina, Sarajevo is daar berucht om geworden, was dat een afstand van 300, 400 meter. Er was een weg en dat noemden ze daar Sniper Alley, als ja. ik me niet vergis. Hè? En onze eigen mensen werden daar onaangenaam door verrast, want die hadden een val met een kijker richt erop en die konden tot pakweg 300 meter wat daartegen doen. Maar echt op afstand countersnipers hebben wij eigenlijk. Sinds het begin van de 20ste eeuw niet meer gehad. Het lijkt ook een hele ouderwetse manier van oorlogsvoeren. Het zijn individuen, liggen ergens op een dak. <lacht> nou ja, op een goed moment. Uh, uh, ja, zijn ze gezien. En dan worden ze. Ja, met, met een grote klap, uh, met een veel groter wapen uh, weggevaagd. Maar tot die tijd hebben ze natuurlijk wel veel angst en pressie veroorzaakt. Is dat ook exact de bedoeling? Dat is een van de redenen. Een andere reden is altijd geweest... zeker in het begin, van dat we dus met vuurwapens zijn gaan schieten... om de leidinggevende uit te schakelen. Een beroemd, schuinstreep, berucht voorbeeld is Maarten Harpersoen-Stromp. Slag bij Terheide, 1653 stond zichtbaar op de stuurstand van zijn eh, admiraalsschip... en werd door een scherpschutter vanuit de mast van een Engelschip... ter plekke doodgeschoten. En Kijk, daarmee werd dus de Nederlandse vloot bij de slag der Heide... ontdaan eh, van zijn bedel, bevelsvoerder. Eh, en was dat opeens op dat moment een nieuwe tak... Dat was al gebruikelijk, ook daar al. En heel lang was dus echt de scherpschutter, de precisieschutter... Die werden ook vaak gerecruiteerd uit, uit jagers en dat soort mensen. die dus al, al van kind af aan gewend waren met wapens te schieten. speciale geweren. Ja, wat voor geweer heb je dan nodig? Nou, in de, ik ga even in de geschiedenis terug. Ja, heerlijk. De, de troepen waren uitgerust met musketten. Dat was een loop met een ronde bal, werd eruit verschoten. met een opening van een millimeter of 17. En tot pakweg 50 meter ging men elkaar daarmee te lijf. Men trok op in hele wijde. Naast elkaar lopen de linies en zo uh, in mooie rode en blauwe uniformen en dergelijke. En dan was het dus uh, voorwaarts en dan blindelings de vijand tegemoet. Ja. Eén schot, einde oefening, bajonet erop, gevecht met de bajonet. Daarnaast had je kleine eenheden, we hebben ze ook altijd gehad... En dat waar, ik kom weer terug op gerekruteerd uit jagers en dergelijke, dergelijke. Dat waar, bijvoorbeeld Nederland kent dus het Garde-Regiment Jagers. In het groen gekleed, voorzien van geweren. Die niet met een gladde loop, maar daar zat dus een. trekken en velden, rifling in het Engels in. Waarmee de kogel preciezer kon worden afgevuurd op een grotere afstand. En dan zijn we alweer honderd jaar verder of zo? Uh, nou nee, die kom je al tegen in de 17e eeuw. Dus het getrokken geweer, zo heet dat dan met een mooi woord. waar de, de kogel een betere en zuiverde baan kreeg. is al uit de 17e eeuw. Die, die ja, kon op was... 100 meter afstand een boerderij raken. Nou, of Maarten Nijssel. Meer, stand meer erop. dan een boerderij, want die waren dus echt geoefend. Die opereerden, de jagers opereerden in kleine eenheden. buiten de gewone troep. En hun taak was eigenlijk, ze konden lang niet zo snel relatief gezien schieten als met de musket. Maar hun taken was om de hogere gerangde officieren eruit te schieten. De eh, epaulettes. Een officier had van die mooie epaulettes op zijn schouder... En daar werd op geschoten. Die schakelde je uit en dan was zo'n een eenheid die optrok... was eigenlijk gedesoriënteerd. Ja. Dat is in de burgeroorlog in Amerika gebeurd... Uh, daar werd er heel veel zelfs gedaan. Nou ja, er worden natuurlijk uh, ook moorden gepleegd door scherpschutters. Ja, maar als. als Kennedy is toch ook door een scherpschutter. Uh, ja, dat is dus omgelegd. de andere kant van het scherpschutter. Dat was een, iemand die. Uh, ja, daar zijn boeken over geschreven. Ook een scherpschutter. Wie? Dirty Harry. Die films met Clint oh, Ja, doet, ja. Maar, maar die liep met een hele grote gevolgen <laughs> ja. rond. En die noem ik geen scherpschutter. Niet? Oh, ik dacht dat... dat... Wat, wat is een, een nieuwe ontwikkeling? Uh, op het ogenblik. die jongens die daar in Libië zitten. Wat voor afstanden? Ongeveer 300 meter, zegt u, hè? In Libië, wordt, als je daar bekijkt, daar, uh, de beelden op de tv ziet... dan lopen ze rond met Kalashnikovs. Je ziet gloed nieuwe valgeweren. En daarnaast dus die 12,7 en 14,5 millimeter machine, zwaarde machinegeweren die op die autootjes staan. En daar heb je uh, die, die, die scherpschutters... neem ik aan die hebben een telescoopgeweer? Of is dat ja, niet zo? Ja, het berucht... Bekend is de Dragunov. Dat is dus een Russisch geweer dat speciaal ontwikkeld is voor het scherpschieten op een afstand van pakweg 300 tot 500 meter. En dan kunnen ze echt uh, iemand uh, gewoon door zijn hoofd heen schieten? Op uh, de afstanden die ik genoemd heb, kunnen ze daar iemand inderdaad ter plekke, dus, uh, zoals dat dan heet, elimineren. Als u nu naar beelden kijkt hè, in Libië, uh, kijkt u dan ook met zo'n. Uh, ja, een... Een wapenblik. Dat u denkt: oh, die, die heeft dat, die heeft dat. En daar nou zie ik zo'n. Uh, zo of weer een schut op zo'n pick-up truck staan. Of hebt u een. Ik verbaas me over sommige dingen. Dan zie je op een truck: daar staat dus het voorste deel van een. een pot. Dat is zo'n zo zo zo grote trommel met allemaal gaatjes erin. Die komt van een vliegtuig. Daar hebben raketten in gezeten. En daarmee hebben ze eens een keer een salvo gegeven. En dan is het einde oefening. Meer kunnen ze niet. Dus het is een bijeengeraapt zootje. He, en uh, ja, nu duiken er dan foto's op van mooie vergulde kalasjnikovs... die zijn waarschijnlijk uit de compound van Gaddafi gekomen. He, maar nee, er zit niks bij wat mijn interesse, werkelijk interesse heeft. Wat doet een normaal leger tegen die scherpschutters eigenlijk? Countersnipers. Gewoon ook weer ergens op mensen op daken? Letterlijk snipers en countersnipers. En waarom is dat zo? Waarom blaas je niet gewoon het halve gebouw op? Uh, dat is lang niet altijd mogelijk. Dan moet je zulk zwaar uh, geschut inzetten, terwijl... En de Israëli's zijn daar bijvoorbeeld heel scherp in geweest, maar ook nu, ik kom even terug naar het voormalige Joegoslavië, toen heeft het Nederlandse leger dus ook ontdekt dat wij toch een probleem hebben met onze val. En de Nederlanders die zijn dus ook weer schutters gaan opleiden. Dat was eigenlijk een verwaarloosd iets. Het hele krijgsmacht was zo technisch dat die individuele schutter die was eigenlijk achter de horizon verdwenen totdat men ineens geconfronteerd werd met deze mensen. Die tegenstander, die, die, die onzichtbare tegenstander. Maar die, uh, die countersnipers, zoals u ze noemt... Ja. dat zijn dan toch ook jongens die op een goed moment... als ze daar dus vinden dat er scherpschutters ergens liggen... die moeten dan daar naartoe gestuurd worden. Kortom, dat zijn echt hele operatie... en dan kom je al bijna op, op sluipschutters terecht, of niet? Ja, dan, dan, je krijgt dus op een gegeven moment... Uh, dat is ook in de laatste wereldoorlog met de Amerikanen... die werden verrast ergens, die hadden een enorm terrein veroverd en daar zaten nog één of twee scherpschutters. Nou, zo'n scherpschutter is in staat om een heel regiment tegen te houden. Hm. Dus dan worden er mensen opgeleid. En dat is het eind van de laatste wereldoorlog, is dat weer een beetje begonnen. Daarna weer weggezakt. En nu is het een totale industrie geworden. He, we hebben onze eigen SLA-schutter lange afstand. Die opereren met twee man, man. Die hebben een geweer van een zwaarder kaliber en die kunnen dus tot pakweg 1500 meter een tegenstander of een harde doel uitschakelen. Die scheepschutters uh, nu in Libië zijn het eigenlijk gewoon verkapte zelfmoordcommandos, want het lijkt me niet dat je hier uiteindelijk weg mee komt. Degene die opereren in Libië, dat is een hele andere klasse dan wat opereert in het Nederlandse leger bij de Amerikanen, bij de Britten. Die hebben, dit zijn lui, die hebben een Dragunov. Die kunnen een beetje schieten. En die kunnen daarmee paniek zaaien. Op grote afstand. Maar er zijn hier wel jongens die uh, ervan uitgaan... dat ze omkomen bij zo'n actie of niet? Ik weet niet of dat in ieder, uh, überhaupt in hun gedachten opkomt. Want Als die... je de beelden ziet, dan vraag je je wel eens af... hebben ze zich wel eens gerealiseerd... dat ze het slachtoffer kunnen worden van hun tegenstander? Ja, want uh, er komt natuurlijk ook een moment... dat het wegwezen geblazen is, of niet? Ja, maar, maar dan zit je altijd ergens op een plek die uh, uh, uh, lastig bereikbaar is, uh, uh, uh, lastig zichtbaar is. Kortom, je hebt een probleem toch om weg te komen. Vaak, of eigenlijk scherpschutters opereren in die gebieden waar ze zich goed kunnen verbergen, waar ze zich snel kunnen verplaatsen. Het is ook vaak een, een, een noodzaak dat de scherpschutter na één of twee schoten zich snel verplaatst. Want daarna komt er gegarandeerd tegenvuur op die plek waarvan men vermoedt dat het schot vandaan kwam. Ja, want het is heel makkelijk te ontdekken natuurlijk waar het vandaan komt. Nou, als ik naar de moderne scherpschutter kijk... die heeft dus een ghillie, noemen ze dat. Dat is dus een camouflagepak. Dat past hij aan aan het terrein waar hij opereert. Dus als zo'n vent dus in de Leuzenhei zou liggen... dan heeft hij allemaal takjes heide in dat pak gestoken. Waardoor hij <laughs> dus letterlijk Hoe kom je, een je erop? Op, en bovenop een flatgebouw, wat doe je dan? Dat bak is wat steen, anders, daar hoef je, steen, je niet niet zozeer te, te verstoppen... want ja. daar zijn meestal opstaande okay. ja, ja. randen. Ja, ja. En dat zijn dus de scherpschutters die wij bij de politie kennen... en de margeusee die vanaf een bovengebouw een beveiligende taak hebben. Hè. Die hebben dus niet een aanvallende taak, maar puur beveiligend. Heeft die scherpschutter nog een, uh, een taak voorlopig? Ik denk dat die scherpschutter een steeds grotere rol gaat spelen... Ook al omdat dus de wapens die men daarvoor ontwikkelt, worden zwaarder. We, de, de Amerikanen hebben heel simpel die hebben een Browning .50-machine geweer. Dat is al van 1919 in gebruik. Een betere kwaliteit, zetten er een zware kijker op, monteren hem op een autootje... en kunnen tot 2,5 kilometer afstand doelen zo groot als een deur uitschakelen. Zo. En dat maar is dat ook een scherpschutter? Dat is een scherpschutter, ja. ja. Want die kan dus 2,5 kilometer een deur raken. Dat is toch wel... Precisiewerk. Ja. En die doen niet een salvo, die doen één oh. schot. U hoorde wapendeskundige Dave Soetenmuller. Het ging dus over de rol van de scherpschutters bij gewapende conflicten, revoluties en oorlogen door de eeuwen heen. Maar op het ogenblik natuurlijk extra actueel door Libië. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. I'm gonna Lenny Kravitz binnenkort te zien in Nederland. Het nummer Liquid Jesus. Hoe verzin je die titel? Zeg? Goed, waar gaan we even naar het andere kant van de plas? New York namelijk bereidt zich voor op het ergste. Er worden zeker een kwart miljoen mensen in de stad verplicht geëvacueerd. President Obama waarschuwt Amerika al voor de storm. Daar gaan we even over praten met Amerika-correspondent Michiel Vos... die in New York midden in die stilte voor die storm zit. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het Goedenacht. Ja, goeie, ja, ja, ja, bij jou wel. Ja. Je hebt gelijk. Ja. Is het echt uh, doodstil op het ogenblik? Nou, het valt mee. Gisteren was nog een soort gewone dag. Uh, maar iedereen wacht in spanning af wat er gaat gebeuren vandaag. Hoe, hoe het gaat gebeuren en wanneer die storm dan komt. Ja. Hoe laat vanavond of morgenochtend, zondagochtend. En vandaag was het nog redelijk normaal. Wat wordt er nou eigenlijk van die mensen die geëvacueerd worden? Wat wordt daar verwacht? Gaan die naar een sportzaal eh, drie kilometer verderop? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja, inderdaad. Sporttalen, gymzalen, uh, andere ziekenhuizen die hoger liggen. Dus sommige mensen in ziekenhuizen worden verplaatst naar ziekenhuizen... die hoger liggen of die beter liggen. Uh, oude vandaag gaan inderdaad naar andere tehuizen die betere opvang hebben. Uh, het is een beetje schuiven met mensen, maar... En uh, er is in... In New York, zeg maar, er wordt aan de ene kant heel serieus gereageerd op de burgemeester die zegt we moeten allemaal evacueren. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook de New Yorkers die zeggen ja, die covering is air. Weet je wel, hij heeft de laatste keer in de winter de bank een keer geslagen toen er veel sneeuw lag. En nu wil hij dat dubbel en dwars inhalen. Dus nu waarschuwt hij elk uur om het uur dat we toch echt moeten evacueren, dat mensen zandtakken moeten. Weet je, dat, is, dat kun je aan New Yorkers eigenlijk niet vertellen. Die nemen dat gewoon niet serieus. Dus er zijn of, ook een heleboel heb... mensen die niet uh, die gewoon blijven zitten. Ja, er zijn ook mensen die blijven zitten. En ook uh, Bloomberg, de, de burgemeester, heeft al gezegd er zal niemand worden gearresteerd. Als je dus toch blijft zitten in delen waar je wel moet evacueren, bijvoorbeeld, er zijn sommige delen van Queens, hè, van de, de wijk Queens, die ligt nogal laag. Uh, Far Rockaway JFK, dat soort buurten, daar moet worden geëvacueerd. Maar ook bijvoorbeeld Lower Manhattan, daar moet worden geëvacueerd. Als je toch blijft, word je niet gearresteerd. Dus het is uiteindelijk aan jezelf. Je wordt pas gearresteerd als je dan opeens bij de buren... de spullen in staat te laden in je eigen auto. Ja, als we, zoals bij Katrina. Als we dan gaan plunderen uh, in New Orleans een paar jaar geleden... dan in 2005, dan krijgen we dat soort toestanden. Dan wordt er wel ingegrepen. Maar ik, dat verwachten ze allemaal niet in New York. Stiekem verwachten ze natuurlijk dat de, de storm uiteindelijk... iets ten oosten over Long Island zal schuiven en niet dead-on op Manhattan zal afkomen, zoals de Amerikanen dat noemen, dead-on. En dat is de, de big hit, zeg maar, waar iedereen op zit te wachten. Ja. Zijn de mensen ook massaal aan het uh, hamsteren uh, geslagen? Ook hier weer, ja, het is een beetje fout, ja en nee. Je hebt natuurlijk een deel van de mensen die het enorm serieus neemt en inderdaad water inslaat, batterijen, uh, de wereldomroepradio, radio, zeg maar, van de zolder haalt en die aantrekt en, en probeert uh, en bijvoorbeeld uh, telefoonkaarten kopen, omdat je mobiele telefoon wel eens niet kan kunnen werken. En een ander deel van de bevolking, sommige vrienden van mij, die zeggen, het ah, kan allemaal wel lopen, op maandag is alles weer gewoon. En we krijgen gewoon een dikke vette regenbui met veel wind. En verder niet. Ja, het loopt dus een beetje uit elkaar. Oké, okay, mocht er wat uh, ondertussen gebeuren, dan uh, melden we ons. Ik zou je trouwens aanraden inderdaad een nieuwe telefoonkaart uh, te kopen... want de lijn hapert al behoorlijk daar. En de storm is ja, nog niet nee. eens begonnen. Hé, <laughs> hey, Michiel, hartelijk dank. We, u hoorde, Amerika-correspondent Michiel Vos, ging dus over de orkaan Irene. Mochten er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, zoals gezegd... wij houden u op radio 1 op de hoogte. Liefkozend werd hij... We hebben de spookrijder. Oh, spookrijder. Ja. Altijd spannend, ja. Ja, dit is de AMB verkeersinformatie met de melding van de spookrijder. Rijdt u op de A6 van Muiden naar Emmeloord, dan komt u bij Lelystad een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A6 van Muiden naar Emmeloord, dan komt u tussen Lelystad en Lelystad Noord een spookrijder tegemoet. Hartelijk dank. Liefkozend werd hij ook wel de man genoemd. En dan hebben we het over Steve Jobs. Deze week nam hij afscheid als CEO van zijn Apple. Het aandeel Apple zakte direct met 7%. Toch ziet Jobs de toekomst van Apple zonnig tegemoet. Natuurlijk. Zo zegt hij in zijn afscheidsbrief letterlijk. Ik heb er alle vertrouwen in dat Apples mooiste en meest innovatieve dagen nog moeten komen. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, vragen we aan journalist Francisco van Jolen. Goedemorgen. Goedemorgen, hertje. Heel erg raar zijn als hij gezegd heeft, nou jongens, nu is het voorbij. Sluit maar met. We, er de mee. we, dat, maak, we maken hij... er een frietzaak van. Dus je zou kunnen zeggen dat hij dat gaat zeggen. He? Zegt al wat over ja. hoe erg het is. Omdat hij die... bang is dat dat niet zo is, ja, waarschijnlijk. Ja, precies, ja. Want maar wat denk jij? Om hel te besweren. Want, want er wordt ook gezegd, ja, zonder jobs, ja, is het Apple niet meer? Nou, kijk, wat je in ieder geval wel toch met enige zekerheid kan zeggen... het bedrijf zal niet beter worden. Nu jobs weg is. Dus het is althans niet voor te stellen hoe dat zou moeten gebeuren. Dus de, die mensen zeggen van ja, het gaat wel door, het gaat wel... Ja, nou, oké, okay, ze kunnen dus tevreden zijn als het doorgaat op het niveau waar het nu op zit. Wat is dan die beslissende factor? Uh, hij is een heel charismatisch persoon. Uh, je moet je voorstellen eigenlijk, als je een digitale revolutie hebt, wat we hebben... Hij is Che Guevara. Hij is de Che Guevara van de digitale revolutie. Hij inspireert mensen. Hij, terwijl ze misschien, als je dan zegt Apple, dat is Cuba... He, dus daar hebben mensen toch weer niet zoveel mee als met die leidende figuur. Die, en wat, het nou, wat hem zo bijzonder maakt in die wereld. Hij is een gebruiker, zoals jij en ik. Als hij die, die producten presenteert, gaat het erover hoe, die ze, hoe je ze gaat gebruiken. Wat je ermee gaat doen. Dus, hij weet eigenlijk dat we de collectief niks van snappen... maar alleen maar op één knop willen drukken. Nou ja, dat is, dit is eigenlijk waar het allemaal om gaat natuurlijk, Peter. Uh, voordat Jobs zich... Wat, wat zou je kunnen zeggen? Wat is de erfenis van jobs? Een heleboel dingen. We hebben het er al over of die dood is, maar wat heeft hij aan het stand gebracht? Nou, nog niet zo heel erg lang geleden, als jij een computer kocht, zat daar een handleiding bij van ongeveer 2 kilo. En dan, ja, dat was eigenlijk. Mensen moesten op computercursussen. Hè? Dus als jij een computer wilde gebruiken, moest je op. Kan je je voorstellen wat voor leed mensen werd aangedaan? Mensen werden wanhopig, wisten niet hoe dat ding werkte, wilden een printer uitsluiten, werd er helemaal gek. Hele vakanties naar de Sodomieter, omdat de apparaten niet werkten. Uh, mensen die op hun werk erg ongelukkig werden. omdat ze niet wisten hoe ze met een computer moesten werken. Stiekem met andere apparaten gingen werken. die wel maar. dat klinkt helemaal op. Dat heeft hij veranderd. Hij heeft een apparaat van gemaakt. je doet een doosje open. Bij de laatste apparaten zit geen gebruiksaanwijzing meer. Het spreekt en heel erg. Ja, je zet hem aan en dan doet hij het. Eigenlijk net zoals een koffiezetapparaat. En je zou kunnen zeggen. hij heeft van de computer een huishoudelijk apparaat gemaakt. En dat is toch wel heel erg knap. Een apparaat wat eigenlijk niet te te handelen was, hè, met allemaal knoppen, nog ingewikkelder dan dit... en alleen maar vreselijke afkortingen van USB tot IIFF of wat je ook moest hebben, er allemaal voor moet hebben. Nou, en dat komt voor een deel ook door de evolutie van de computer zelf. Toen, uh, zeg maar, in het pre-jobs-tijdperk eigenlijk... of zo mogen we zeggen, in het Bill Gates-tijdperk... ging het eigenlijk alleen maar om de computer sneller te maken. En dan kon je er nog meer mee. Het enige reden om een nieuwe computer te kopen was dat die sneller was. Nou, dat, dat is helemaal niet meer interessant. Weet Ach. jij hoe snel je computer is? Ik heb geen flauw idee, Peter. Maar dan zou je kunnen zeggen, hij heeft deze dingen tot stand gebracht... en nu is die computer een, een gebruiksonderwerp... waar je geen gebruiksaanwijzing meer bij nodig hebt. Oké, okay, nou, wat moet je dan nog? Nou... We staan op een belangrijk punt, want dat zou je kunnen zeggen, hij heeft dat ook gedaan. De computer is, staat op het punt te verdwijnen. He, de, de computer, zoals wij, die, de desktop. Die, nou, dat is de, de steeds meer minder mensen hebben dat in huis. Wat moet je daarmee? Dus die, dat is vervangen door een laptop. Nou, de laptop. Die ligt nu onder vuur door de laatste het stuntje van Steve Jobs. De iPad. iPad. Dus de computer en de iPhone. De smartphone zou je ook kunnen zeggen. Mm -hmm. Heeft ook de computer veranderd. Want ja, je hebt een dingetje eigenlijk bij je. Wat, het is een fotocamera. Je kan er bij mailen. Je kan er alles mee doen. Wat moet je nog met een computer? Dus... Het hele idee van een computer, dat is zo'n doos... Hè, die op je, onder je bureau staat en met een toetsenbord. Dat is helemaal aan het verdwijnen. En de vraag is, oké, okay, we, welke kant ja, gaan we dan maar uit? Gaat het dan, nog, dan, dan is het wat, eigenlijk ook misschien aan het einde van een ontwikkeling. Dat zou je kunnen zeggen. Van hij heeft ons daar gebracht, hè, hij heeft dat voor elkaar gekregen. En nu ja, ontwikkelt zich dat meer in die richting. Maar de vraag is, of stokt dat nu? Houdt het daar nu mee op? Ja, als je dat ding kan leren koken, heb je niks meer nodig. Nou, bijvoorbeeld, maar dat is natuurlijk wel het doel. Ja. Eigenlijk zitten daar al heel dicht tegenaan. Hè? Dat je... Koken is een goed voorbeeld. Als ik, dit is eigenlijk alleen maar terug te brengen... tot wat Steve Jobs heeft gedaan met zijn rare iPhone. Dat is nog maar vier jaar geleden begonnen, Peter. Als ik boodschappen ga doen. Ik wil geen reclame maken, maar ik maak een boodschap... ik zoek een recept op op mijn iPhone. Daar wordt automatisch een boodschappenlijstje van gemaakt. Dan ga ik naar de supermarkt. Dan staat de route op mijn iPhone om aangegeven... hoe ik door de supermarkt moet lopen om die spullen te halen. Ik maak geen grapje hoe ik door de supermarkt moet lopen... om die spullen te halen. Ik zie precies wat de aanbieding is. Ik ga naar huis en ik zou jou zeggen... ik kook met een iPad... Dus ik heb een iPad in mijn keuken liggen. Daar kook ik mee. Waarom? Omdat dat is veel handiger dan een kookboek. Uh, uh, het wordt niet vies. Uh, je kan dingen makkelijker opzoeken. Je kan dingen vergroten als je dat wil. Ja of nee. Dus dit is een goed voorbeeld. Ik kook met de computer. En dat doe ik eigenlijk alleen maar... doordat Steve Jobs apparaten heeft gemaakt... waarvan hij heeft gezegd... ik wil dat mensen dat daarmee kunnen. Die opvolger, hè? die Tim Cook dacht dat ja. is nog wel een leuk bruggetje vanaf dat koken uh, wat is dat voor iemand ja dat is nou ja dat is een. een, een, een het zijn allemaal mensen die heel hard werken dat is uh, deze deze heeft zo'n reputatie dat hij ochtends om vijf uur opstaat ja. en tot s'nachts half twee doorwerkt ja. en, het is, en wat mensen hij doet, wat hij doet mailtjes stuurt ja. ja het zijn allemaal idioten hardwerkers hè? workaholic beschrijft niet voldoende wat deze mensen doen hij heeft ook de reputatie dat op zondagavond nog even met het hele team alvast even de week doorneemt. <laughs> voordat ze gaan beginnen um, ja, maar ja. Dat is die, een ijver is niet voldoende, nee. hè? Hij, heeft wel, hij is wel belangrijk geweest voor Apple... in de zin dat uh, hij heeft Apple idioot-efficiënt gemaakt. Dus wij hebben het altijd over dat die apparaten zo handig zijn... en dat, uh, dat je haalt hem uit de doos en werkt. Maar dat geldt voor het hele productieproces. Zij hebben dingen voor elkaar gekregen. Ze werken zo idioot-efficiënt dat alle andere bedrijven daar jaloers op zijn. En daarom verdienen ze ook zoveel geld. Ja, je moet want je Jobs heeft natuurlijk nog iets voor elkaar gekregen. Dat mensen bereid zijn eigenlijk de dubbele prijs... dan voor andere producten die hetzelfde doen... te gaan betalen. Ja, maar dat is, dat is een beetje het oude verhaal. Dat was eigenlijk vroeger. Uh, je ziet dat Apple-producten steeds goedkoper worden... en dat nu de concurrentie het probleem heeft... om dingen te maken die goedkoper zijn... en toch net zo goed werken. Hm. En want, uh, de, de maar Apple was toch altijd schandelijk duur? Ja. Ja, het, zijn nog steeds, het is nog steeds niet echt dat je zegt van nou: uh, het is niet de Aldi onder de, de computermerken. Het is. Je bent, als je, als je uh, overgaat tot, Als je besluit Apple, is, uh, Apple verslaafd te worden. Ja, dan moet je. Wel, maar ja, uh, dat is dus het knappe. Dat je niet alleen die technologische vooruitgang boekt. Maar dat je dat ook nog weet te marketen. En daar echt ja, je zakken mee omdat, propt. Omdat hij er een soort lifestyle van heeft gemaakt natuurlijk. Hij heeft van computers iets gemaakt. Een modeobject. je wil oh. het hebben. Ja. En iets besmettelijks. Hè. Dat is ook een kenmerk van jobs. Hij, hij, is een soort, hij wordt wel gezien als een soort secteleider. Hij heeft een ongelooflijke invloed op mensen... Dat uh, er wordt van hem gezegd, als je met hem praat, dan hij vertroepelt je beeld op de werkelijkheid. Je gaat gewoon met hem mee. Er wordt wel eens gezegd van Apple, die mensen die daar werken, als hij er tegen ja. zegt, dat zijn een beetje van die mensen. Van ja, laten we vergiftigde cola drinken. Goed idee. Weet je wel, als de ja. leider het zegt, dan doen wij dat. Hij wordt vergeleken met Walt Disney, Henry Ford, uh, dat soort nou, namen. Walt hè? Disney is nou wel een goed voorbeeld, want hij heeft Pixar ook opgezet. Ja. He? Hij en heeft hele maatschappij met geanimeerde... Hij is die ge uitvurend producent van Toy Story. En nu moet, moet je eens denken over Toy Story, wat een geweldige film is. Maar wat is er nou vooral zo geweldig aan? Toy Story laat zien hoe speelgoed zou moeten zijn. Als jij kind bent en je hebt speelgoed, dan is dat wat speelgoed zou moeten zijn. Daar kan je mee spelen, die hebben hun eigen wereld. Dat zijn jouw maatjes. En dat is wat hij met computers heeft gedaan. Maar dat zit dus in zijn hele wereld. En hoe komt dat? Omdat hij uit de hippie-cultuur komt. Dus die lui, dat is hij, is geboren in San Francisco, Californië. zijn eigenlijk wat je daar, hè, de, de, de jaren 60 kinderen. heel mensvriendelijk. Heel erg gericht op mensen en hoe. dat je. Uh, Flowerpower, dat je op een normale manier met elkaar omgaat. Dus hij heeft er ook naar gezocht om apparaten. geschikt te maken voor mensen. Terwijl daarvoor. Voor dat periode waren wij ondergeschikt aan de apparaat. Ja. Er stond het apparaat en wij moesten doen wat dat apparaat wilde. En hij heeft die rollen omgedraaid. En dat is heel belangrijk. En dat je zou kunnen zeggen, dat heeft alleen maar daar kunnen gebeuren. In China zouden ze nooit, nooit zo bedacht hebben. In Californië, waar die beweging heerste, ook van de goeroes, hippies, rare esoterische ideeën. Uh, hij is boeddhist. Hij, uh, hij heeft, kijkt op een andere manier naar de wereld. En dat heb je nodig gehad. om die doorbraak. van die vermenselijking van de technologie. te forceren. Samengevat: Apple heeft toch een serieus probleem. met het verdwijnen van Steve Jobs. Nou, ik. ik hij blijft ik, alweer ik, aan. Hè, maar ik, nou, ik, nou, oké, als ik hem zo zie, dan denk ik. Hij is uh, wel heel erg ziek. Hij blijft nog wel. Hè? Hij blijft bij het bedrijf vertrokken, visionair. Maar hij verliest. het is een micromanager. Hè? Hij heeft alles onder controle. Wat er op het menu staat in de kantine, hoe de auto's eruit zien. Uh, hij is idioot. Uh, ik ken voorbeelden dat hij dan een topman van Google belt... die in de kerk zit op zondagochtend. En uh, dan gaat het erover. Zegt hij, ja, ik zit in Apple te kijken. Dat Google-logo van dat appje van jullie... Dat, dat geel in de tweede O is toch niet helemaal goed? Zal ik dat even laten veranderen? Steve Jobs mailt ook met gebruikers. Je kan hem mailen en eens in de zoveel tijd ja, hij Heb je hem dat woord? Nee, nee. nee. Maar dat, het, is, het is wat anders. Nou, als je zo'n figuur weggaat. Als je kijkt wat er met Microsoft gebeurd is op het moment dat Bill Gates vertrok. En dan werd er gezegd van ja, Steve Ballmer is eigenlijk veel belangrijker voor Microsoft. Dat zijn eigenlijk de zakenman en bla bla bla. Nou, daarna is het toch met Microsoft niet beter gegaan. Lieve vriend, het was weer heerlijk om je te horen. U hoorde... Francisco van Jolen. Het ging dus over het einde van Steve Jobs bij Apple en wat er daarna gaat komen. Meer informatie staat op de website www.nieuwshow.nl. Het zou een doorbraak kunnen betekenen in de strijd tegen diabetes. Het middel Exenatine dat binnenkort in Nederland op de markt komt. Het medicijn kan als alternatief dienen voor het 90-jaar oude insuline. Het voordeel van exenatine is dat de patiënt met suikerziekte niet meer dagelijks hoeft te spuiten... maar kan volstaan met één wekelijkse injectie. Uit promotieonderzoek dat deze week bekend werd gemaakt... blijkt bovendien dat behandeling met exenatide nog meer gunstige resultaten laat zien. Zo daalt het bloedglucosegehalte, neemt de insulineafgifte toe... en kunnen patiënten spectaculair afvallen. Over dit middel en het belang ervan gaan we praten met Maarten Ploeg. Hij is directeur van de Diabetesvereniging Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Een doorbraak. Het is een beetje een afgezabbeld. Uh, begrip, maar zou je hier toch wel uh, daarvan kunnen spreken? Nou, het is aan de ene kant een doorbraak, maar het medicijn bestond op zich al, zeg maar, in een klasse die we al kennen als een GLP-1 klasse. En uh, alleen de, de variant hiervan is dat het één keer per week gespoten wordt ja. en uh, dat je er minder misselijk van wordt. Ik begreep dat het is afgeleid van lichaamseigen darmhormonen. Ja, daarom is het misschien ook zo moeilijk uit te spreken, dat medicijn. Nou, hè? Ik de naam van ja, gelp <laughs> Even een paar keer doen. Ja, dat ja. klopt, ja. Nee, kijk, wat, wat, tot, tot nu toe hadden we het, het, de insuline, zeg maar. Dat bestaat al een, een, een, een hele tijd. En ja, dat, dat heeft ons altijd heel erg geholpen. Je moet het wel een paar keer per dag inspuiten. Maar je moet het heel vaak inspuiten. En mensen vinden spuiten niet zo fijn. Dat is natuurlijk logisch. Oh, logisch. Je moet jezelf prikken. Ja. En dat uh, nou, is toch een hoop gedoe, eigenlijk. Maar het heeft ons altijd enorm, zeg maar, goed door de tijd geholpen. Maar er was een nadeeltje aan die insuline. Of een nadeel, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is dat je er ook van aankomt. En uh, Nou ja, dat is, uh, dat is vervelend. Hoe komt dat? Ja, dat, dat is de werking van het, uh, van het medicijn. Het uh, gaat misschien wat ver om het helemaal chemisch-fysiologisch uit te leggen. Wat er, uh, nee, wat maar goed, dat moet je dus je kennelijk -accepteren. accepteren. En uh, te, te dik is ook een verklaring voor suikers. suikers... Een cirkeltje dus. Ja, dat het, het klopt. Ja. dus het, eigenlijk van, van, het is van kwaad tot erger. Het wordt een soort visieuze cirkel, als het ware. En ja, mensen doen al ontzettend hun best om af te, af te gaan vallen, bijvoorbeeld. En dan, uh, ja, dan gebruik je die insuline. Die heb je hartstikke nodig om gewoon überhaupt te kunnen overleven, zeg maar. Uh, zeker bij type 1 is dat het geval, type 1 diabetes. En dan heb je die, ja, die nareigheid van dat je ook nog eens een keer daarvan aankomt. Ja. En uh, ja, überhaupt gewicht is niet alleen voor diabetes uh, vervelend. Nou, allerlei... dus de vlag uit zou je zeggen, maar zo is het niet. Ja, het is wel de vlag uit. Uh, alleen, zeg maar, het middel was op zich al bekend. Er waren nog twee andere merken die al bestonden. Maar die moet je nog steeds dagelijks injecteren. En het leuke van dit middel is dat je het maar keer één week. keer per week hoeft te injecteren. En er is nog een ander voordeel te behalen. En dat is dat er wat minder bijwerkingen lijken te zijn. Mm. Bij die andere middelen heb je dat je de eerste tijd als je het gebruikt... dat is niet bij iedereen het geval, maar dat je dan wat misselijk wordt. En bij dit middel, dus is een, zeg maar een variant, een doorontwikkeling op de eerste de eerste versies, uh, heb je dat niet. Hebt u zelf ook diabetes? Ik heb zelf uh, gelukkig geen diabetes, nee. <laughs> nee, nee. Want het zou kunnen. Dat u, uh, heb, hebt u mensen gesproken die dit al geprobeerd hebben? Nee, ik heb zelf geen. wel, wel de, de, de eerste varianten zeg maar, daarvan. Hè. Maar niet dit nieuwe middel. Het is ook nog niet in Nederland uh, op de markt. Dat, ik bedoel, het is wel op de markt, maar het wordt nog niet betaalbaar gesteld. Hè. Dus het werkt zo dat je uh, eerst een internationale registratie moet kennen. Hè. Daar heb je heel veel onderzoek van. En die is er nu? Die is er nu. Gelukkig. Maar dan is het hartstikke duur, neem ik dan, aan. Ja, niet? ja, ik heb begrepen dat, uh, ja, dat daar een behoorlijk prijskaartje op, op, aan hoog. hangt. Staat er ja, op, ja, ik prijskaart. heb begrepen dat het iets over de 100 euro per maand uh, kost, zeg maar. En insuline is goedkoper. Dus uh, ja, dan, dan, dan gaat natuurlijk ook de verzekeraar kijken, in, inclusief de overheid: van, ja, gaan we dat ervoor over hebben? En hoe komt het dat het zo duur is? Zijn er patenten of? Uh... Ja, kijk, uh, ja, dat heeft uiteindelijk met een patent te maken. Er is een farmaceutische industrie die investeert daar heel veel geld in. En uh, ja, wat daar telt, is ook dat het eraan verdiend moet worden. Het is geen garitatieve instelling. Ze moeten het binnen zeven jaar ongeveer... Uh, ja, je, je hebt een aantal jaren dat patent en dan wil je dat terugverdienen. Dat oh. is op zich ook logisch. Neem ook het risico. Er zijn ook medicijnen bekend die, uh, die niet lopen. En dan, uh, ja, uh, we hopen natuurlijk dat dit gaat lopen. Maar ja, en Ik begrijp dat het in Amerika al wel gewoon verkrijgbaar is. Ja, het wordt dus eigenlijk per land uh, geregeld. Uh, je hebt eerst de registratie. Dat, dat is meer van de wetenschappelijke aard, van het... Het werkt ja. en het is veilig. Ja. Dan gaat het over dat soort dingen. Maar vervolgens moet het betaalbaar gesteld worden. Nou, dat is in Nederland nu aan de, aan de hand. Dan hebben wij het college van, van Zorgverzekeringen. En die moet gaan kijken of het in Nederland betaalbaar gesteld kan worden. En voor welke groep het dan betaalbaar gesteld kan maar worden. Maar dit zal wel een model zijn dat voor. Elk medicijn dat op de markt komt... Uh, dat geldt altijd. Ja, want, Natuurlijk is uw belangenvereniging uh, daarvoor. Ja. Natuurlijk zeggen die uh, zorgverzekeraars... ja, ja, ja, ja, je uh, moet even kijken wat het kost. Dan heb je ja. nog de overheid die vindt dat die kosten niet omhoog. Ja. Dus dit is een model dat kent ik voor elk nieuw ding. Nee, dat is op zich niet bijzonder. Hè. Uh, alleen wat, wat wij een beetje vervelend vinden is dat uh, de, deze klassen... Die wordt gefinancierd, dus betaald door de verzekeraar op het moment dat je hoger zit dan BMI 35. Wacht even, het body, dat is de, maas de, index. index dat betekent ja. hoe dik je bent, gewoon. Ja, dus dat ja. heeft te maken met de lengte en je, en je geslacht, je leeftijd ja. en hoeveel kilo je weegt. En dan heb je een BMI. Nou, BMI 35, dan, uh, dan, dan ben je behoorlijk aan het gewicht. Laat ik het maar even zo, uh, zo uh, uh, uitleggen. Ja, en vanaf dat moment wordt dat, uh, worden in ieder geval de huidige, de, de toegelaten medicijnen in Nederland, dus die betaalbaar worden gesteld, die worden uh, dan ook uh, boven BMI 35 voorgeschreven. Want maar u, had, u had het namelijk over voor welke groep dat dan beschikbaar zou kunnen zijn. Dus het is mogelijk dat er wordt gezegd: van nou pas bij een BMI van zoveel heb je ja. recht op, op dat medicijn. Ja. ja, dat komt er een dat beetje is in. Tony, zo gek. Nee, dat is op zich niet, uh, niet zo gek. Uh, alleen, er komt een beetje een rare gedachte op... als je nou BNI 34 hebt. Hè? Ja, uh, mag ja. je ja. het dan niet? en dan, dan denk je, ja. ik ga nog even een beetje door eten en zo niet mogelijk sporten oh, ja. Ja, en, oh, en dan ja, krijg dat, ik het en dan, dan, dan, dan, dat is een perverse prikkel ja, waarom, maar dan gebruik je het medicijn en dan zak je onder die 34 en dan ben je er weer ja, dat is ook weer, weer zoiets nou, kijk, waar, wij wordt oh, een beetje raar hoor misschien moet het dat gewoon helemaal niet doen, die, die, zo'n grens van gewicht gewoon ik, voor ik, iedere suikerpatiënt nee, dan maar er wordt nu ook, ook veel meer gekeken naar van welke, welke gezondheidswinst haal je uiteindelijk en dan, dat je dat misschien wat meer los gaat koppelen van zo'n BMI-index hmm. eh, want Kijk, Het is bekend van ja, hoe hoger je BMI is... hoe meer uh, kosten voor je, voor je gezondheid je hebt... Uh, om, om op gezond te blijven zeg maar, in de toekomst. Dus je zou moeten kijken... en dat gaan we in Nederland ook meer en meer doen... van als je een bepaalde therapie volgt... Ja, welke, uh, hoeveel minder kosten heb je dan in de toekomst? En dat kan ook bij BMI 32. Kijk, het is ook een beetje raar... in een in, in aantal grote Europese landen... zijn dit soort medicijnen vanaf BMI 30 of 28 voorgeschreven. Nou, Dat is echt een heel groot verschil... En dan denk je, ja, dat is ook wel een beetje raar. Als ik Italiaan ben, dan mag ik vanaf, vanaf 28 aan het medicijn ja. of zo. Zit ik in Nederland, ja. Ja, dan, dan moet ik even wachten. Is het de onoplossing niet heel simpel? Uiteindelijk, binnen zeven jaar zijn die patenten toch verlopen. Dan komt er altijd een namaakmiddel en dat is uh, zeker... Uh, ja, we zijn een beetje ongeduldig, st denk ik. Het op zich gelijk. Maar, wat logisch is natuurlijk ja, dat ja, we ongeduldig bent. op zich uh, gelijk, uh, zeg maar. Maar ik, ik ken een aantal mensen die buitengewoon wanhopig zijn. Absoluut. Uh, ja. die, die, die zitten, waar gaat die beslissing nou vallen? Ja, die gaat uiteindelijk bij het college voor zorgverzekeringen vallen. En dan moet de minister dat uh, goedkeuren. Die adviseert uh, die minister over het basispakket. Uh, maar wij, wij zijn natuurlijk bezig om dat te beïnvloeden. Ik bedoel, wij willen meer weer die nieuwe methodiek hanteren en willen ook nader onderzoek plegen, zodat je zeg maar, uh, die, die medicijnen sneller kunt, uh, kunt toepassen. Hartelijk dank. U hoorde Maarten Ploeg, directeur van de diabetesvereniging Nederland. Dat ging dus over een nieuw middel in de strijd tegen diabetes 2. Of één, ja. ja. Oké, okay. meer info vinden nieuwsshow.nl. Zometeen, na tien uur, uh, Henk Westbroek over de schimmige wereld van het auteursrecht, Adi Storm en de kleine encyclopedie van de misleiding. Het laatste nieuws. Ik hoor u achter mij zware... We worden beschoten nu hier, met zware granaten. Colonel liet gisteren ook weer van zich horen. In een Hidden in een His regime is falling apart and is in full retreat. The Gaddafi regime is coming to an end. Stop, stop, stop. Stop. Ik ben nu in het hoofdkwartier van Gaddafi. Everyone wants to shout and shoot a gun. Die weet natuurlijk nooit hoe die eindstrijd gaat verlopen. Waar de libische leider zich bevindt, dat is onduidelijk. Where is Gaddafi? Gaddafi, and nobody you knows. And the future of Libya is in the hands of its people. Radio 1, het nieuws van alle kanten.